Raymond Seré met het NOS-journaal. In Ierland is verwacht voor de ja-stemmers in het referendum over de invoering van het homohuwelijk.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 Iraakse legereenheden en shiitische milities zijn begonnen aan een tegenaanval tegen strijders van de islamitische staat. Ze zijn op weg naar de stad Ramadi die vorige week door IS is ingenomen. Waarschijnlijk zal de internationale coalitie doelen van IS rond Ramadi vanuit de lucht aanvallen. Intussen wordt bij Bagdad de toestroom van vluchtelingen uit Ramadi tegengehouden omdat de leden van IS zich onder de vluchtelingen zouden hebben geschaard. In Duitsland is veel kritiek naar de geboorte van de vierling van een 65-jarige vrouw. Politici van SPD en CDU zetten grote vraagtekens bij de wenselijkheid van een zwangerschap van een vrouw van 65. Artsen wijzen op de grote risico's voor moeder en kind. En op Twitter wordt de vrouw beticht van egoïsme en onverantwoord handelen. Zelf vindt de vrouw de zwangerschap gerechtvaardigd omdat haar jongste dochter om een broertje of zusje had gevraagd. De lerares Engels en Russisch had al 13 kinderen van vijf verschillende mannen. Haar oudste is 44 en ze heeft ook al 7 kleinkinderen. Max Verstappen heeft de negende trainingstijd gereden op het circuit van Monaco... waar morgen de Grand Prix wordt gehouden. Snelst in de training was de Duitse Ferrari-rijder Sebastian Vettel... voor de Mercedes-coureurs Rosberg en Hamilton. En dan het weer, de bewolking en de lichte regen trekken naar het zuidoosten. Weg Vanuit het noorden breekt vaker de zon door. Het wordt 13 graden op de Wadden en 19 graden in Zuid-Limburg. Dit was het animation. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad viel op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Laren en Bunschoten 5. En richting Amsterdam staat tussen Naarden en Muiden-Oost 7 kilometer. Er staat een kapotte auto en dat levert 20 minuten vertraging op. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het weet je nog wel oudje, een opname 1928. Onderweg zometeen Vulcano, het orkest zonder naam. Maar nu eerst augustus de laat met Breng eens een zonnetje. Want dat is een opname. Brrrr Maar zwart doe mij aan. Ah. Ja yeah.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 Nu is je weg, nu is je weg, nu is mama weer weg. Oei. De drappen de drappen zijn boei, de de de de de de de de de de Wat zie ik daar, wat zie ik daar, oh wat een Bye-bye. Is het uit? Wat is dat voor een geluid? Oh, papi is boos. Dan moeten jullie even stil zijn. Haha, die gele papi. gaat naar beneden. Zo, jongens, dan gaan we. Zijn lekker De met Jo van der Marel, met Samen. En ook nog Toby Ricks met de koo Of zoiets dergelijks. En de volgende artiest, die ik voor u heb klaarsta, groeide op in Kattendrecht Als zoon van een Nederlandse zeeman. Zijn moeder was Belgisch en hij volgde de HBS en speelde covers. Met de Ford Dutch Serenaris. Waar hij ook de vader van Joke Bruis deel van uitmaakte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 Steeds ben je zijn, Michaela. Ik heb geen behoefte meer aan geld. Het is alleen jouw liefde die nog telt. Want met jou kwam er een nieuw begin. kreeg mijn leven eindelijk pas in. Jij bent alles voor mij, want je maakt me zo blij, Michaela.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 O, oh, kleine jodeljongen Jij hebt voor mij gezongen En jouw liedje bracht mij in gedachten Naar de bergen met hun wondere nachten O, oh, oh, het is alsof mijn oren Zaad, zilveren klokjes horen Die al jubelen door het tal De lente brengen overal liedje Het liedje naar een wonderen. En een ander berg een bietje, al die brand van het heelal EN liedje, al die van het En u hoort de muziek van mankenelers met kleine jodeljongen. En ook hoort de muziek van Terry Scholten voorbij komen met een beetje. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Met mij Mario Zandvoort en iedere dinsdagochtend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 MUZIEK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 Ik laat u achter met Wim Zorneveld met het cadeautje. En ik zeg tot ziens. Ik ben met het cadeautje naar de botermarkt gegaan. Naar de botermarkt gegaan. Ze kunnen maken wat ze vol. Ze kunnen maken wat ze vol. Ze kunnen maken wat ze En ze maken van boter een domini. Een domini in de kark in de kark ziet de dominee. In de kark in de kark ziet de dominee. En dominee dominee en domi, dominee, een domi, dominee en mijn zuster niet en mijn zuster niet en mijn zuster die, die. En ze maakte van boet naar een wafelvrouw, een wafelvrouw, pardoos. Kom er binnen, kom er binnen, zeg de wafelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zeg in the car, the can see the dominee. In the car, I can see the dominee. A dominee, a dominee, a dominee. And a sister, he ain't And a sister, he ain't And a sister, he king. In de kark in de kark zit een dominee. In de kark in de kark zit een dominee. Een domi dominee, een domi dominee. En we zuster die, die, die. en we zuster die, die, die. en we zuster die, die. En ze maak je van boter een kastelein, een kastelein bordels. Uurs betalen, uurs betalen, zij de kastelein. Uurs betalen, uurs betalen, zij de kastelein. Zei je kakken, zei je kakken, zij de toverheks. Zei je kakken, zei je kakken, zij de in kom maar binnen, kom maar binnen, de wafelvrouw. In de karak in de karak, de dominee. In de karak, in de karak, ik de dominee. Een een en, en, en, en, en ze van boter een baronas, een En de en de suite, zijn de En de en de suite, zijn de de kastelein, eerst betalen, eerst betalen, zij de kastelein. Zij je pakken, zij je bakken, zij de toverheks. Zij je pakken, zij je bakken, zij de toverheks. Kom er binnen, kom er binnen, zij de bavelfrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zij de bavelfrouw. In de kark, in de karak zij de dominie. In de kark, in de karak zij de dominie.